9 uur. Het los journaal door Alt Megens. Een voormalige Nederlandse F-16-piloot zit sinds half maart vast op verdenking van spionage. Volgens het OM heeft kapitein Chris V. één of meer staatsgeheimen gelekt of daar voorbereidingen voor getroffen. De telegraaf schrijft dat hij zaken wilde doen met een inwoner van Wit-Rusland, maar het OM wil dat niet bevestigen. Het OM zegt ook niet of tegelijk met hem een Wit-Rus is aangehouden. De 37-jarige V zat in een F-16-demonstratieteam van de luchtmacht. Hij verliet de luchtmacht vorig jaar en begon een bedrijf... waarmee de luchthaven Twente nieuw leven in wilde blazen. Daarna zou hij in financiële problemen zijn geraakt. In juni moet V voorkomen in een proforma-zitting. Shell heeft de productie in het eerste kwartaal zien dalen... maar door de hogere olieprijzen is de winst toch flink gestegen. De winst van het olieconcern kwam uit op 6,9 miljard dollar. 41 procent meer dan vorig jaar. Die stijging is meer dan verwacht. De olieprijs is zo'n 40% hoger dan vorig jaar. Shell produceerde 3% minder olie en gas. Volgens topman Pieter Vozer staat het concern klaar... om een nieuwe golf aan productie af te leveren... die voor nieuwe groei moet gaan zorgen. Dit jaar is Shell begonnen in Schonebeek... en is een nieuw gasproject van start gegaan in Qatar. Tot en met 2014 gaat Shell op nog 18 andere locaties boren.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 Israël gaat niet onderhandelen met een Palestijnse regering... waar de terreurbeweging Hamas deel van uitmaakt. Dat heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Lieberman gezegd. Gisteren sloten Hamas en Fatah in de Egyptische hoofdstad Cairo... een principeakkoord over een interimregering. Daarin zouden onafhankelijke politici moeten plaatsnemen. Sinds 2007 is Hamas aan de macht in de Gazastrook. Een Hamas-leider zegt dat er in het principeakkoord... niets over onderhandelingen met Israël staat... Of over het erkennen van Israël. De interimregering gaat zich volgens hem vooral bezighouden met het voorbereiden van verkiezingen. Die moeten volgend jaar in de Palestijnse gebieden worden gehouden. Het aantal inwoners in China is gegroeid tot 1,3 miljard. De bevolking groeide in de eerste tien jaar van dit millennium met bijna 6 procent. Blijkt uit de resultaten van een volkstelling die vorig jaar is gehouden. De demografen hadden een sterkere bevolkingsgroei voorspeld.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 Ah, nu je verkeersinformatie. Het is een droge en dus relatief rustige ochtendspits. Er staat slechts 60 kilometer file. Het is snel aan het oplossen. Wat dan opvalt zijn de wat langere files, vooral rond Amsterdam. Op de A1 vanuit Amersfoort staat voor Knoopend Muidenberg 5 kilometer. A7 vanuit Horen bij Zaandijk, 6. A9 Alkmaar naar Amstelveen, 7 kilometer bij Knoopend Raasdorp. En eentje bij Utrecht op de A28, Zwolle richting Utrecht, bij Amersfoort, 5 kilometer.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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. In Amerika hebben tornado's ongenadig hard toegeslagen. Waarom het dit jaar zo heftig gebeurt... vragen we aan tornadojager Reinier van den Berg. Ook ongenadig hard is het rapport van de Hogeschool... over de Hogeschool in Holland. Want vier opleidingen van de In-Holland verdienen het etiket hogeschool niet en verliezen misschien hun accreditatie. 39% van de afgestudeerde studenten aan deze opleidingen van In-Holland hebben namelijk een diploma op zak dat HBO onwaardig is. Uiteraard een onderzoek van de Onderwijsinspectie. In Politiek Den Haag wordt bezorgd gereageerd op de berichten. We gaan erover praten met Jesse Klaver, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft meteen al een debat aangevraagd met staatssecretaris Halbe Zelstra van Onderwijs. Waarom? Nou, omdat de resultaten, wat er in ieder geval via de media tot ons is gekomen, zeer uh, schokkend is over de kwaliteit van, uh, van de afgestudeerden. Dus ik heb daar een debat op over aangevraagd. Dat wil ik overigens pas voeren als het hele de rapport uh, uh, openbaar is en dat we dat rustig hebben kunnen bestuderen. Ja. Want u bent er wel geschrokken van wat u gelezen heeft? Ja, ik ben wel geschrokken. Ik wist natuurlijk dat er bij in Holland van alles aan de hand was. Uh, maar ook als ik vanochtend de krant opensla, uh, dan zie je dat het niet alleen zich beperkt tot in Holland. Waarschijnlijk, ja. Waarschijnlijk, ja. ja. Want er is, even voor de duidelijkheid... de inspectie heeft ook onderzoek gedaan naar uh, andere hogescholen in Nederland. Ook naar ja. twee universiteiten. Ja. ja, En de vrees is een beetje dat het uh, wat breder misgaat in Nederland. Als het gaat om diploma's bijvoorbeeld. Uh, dat is ook mijn vrees en dat het dus niet een ge geïsoleerd incident is zoals soms uh, wordt voorgedaan bij, uh, uh, bij in Holland. Ja. Dus ik wil heel graag dat dat boven water komt, omdat het ook wel, dat die rapporten, uh, omdat het ook wel strak met beelden die ik heb, uh, die ik krijg vanuit contacten met studenten uit het hbo. Ja, en heeft u er dan ook, want u hoort dus die verhalen, heeft u er dan ook een, een, een oorzaak voor waarom het, het kwaliteit van het hoger onderwijs in ons land niet goed is of lijkt ja. te zijn? Ja, ik denk dat het iets te maken heeft met, uh, met de grootschaligheid en daarmee bedoel ik niet te zeggen dat, er, dat ik een, een norm zou willen opleggen, hè, dat er maximaal 500 studenten op een uh, hogeschool mogen zitten, maar met die grootschaligheid is een soort van bedrijfsmatigheid gekomen. En als ik met onderwijsbestuurders spreek, uh, spreek, ik word regelmatig uitgenodigd om daar eens op bezoek te gaan, dan hebben ze het nooit over de kwaliteit van het onderwijs, maar altijd over het rendement wat het moet opleveren. Dus ze zijn alleen maar bezig met zo snel mogelijk zoveel mogelijk studenten aflevering. Want dat wordt Want van dat, ze gevraagd? Of? Dat wordt ook van ze gevraagd, uh, de financiering is wel iets veranderd, waardoor die nader dat ik daar iets minder op kom te liggen. Maar het wordt nog steeds gevraagd. Zo snel mogelijk studenten. Uh, zo snel mogelijk zoveel mogelijk studenten afleveren. Daar uh, zit een rendement, denken in. Maar heeft het ook niet te maken. Ja, heeft, heeft dat ook niet te maken? Want we spraken ook de Terpstra ja. van uh, in Holland. Nu tijdelijk daar uh, zwaait tijdelijk ja. de Scepter. Moet ervoor zorgen dat het beter wordt. En hij geeft aan dat het uh, te maken heeft met uh, de fusies. Dus inderdaad het groter worden. Maar ook met het proces dat daarbij uh, uh, hoort. Dus het zou ook een tijdelijk iets kunnen zijn. Nou ja, ik, dat, ho Kijk, ik hoop, dat hoop ik, maar ik vrees het te ergste. Ik denk dat het ook te maken heeft namelijk met uh, de bestuurscultuur die er is. En dat, wordt, dat bestuurders heel vaak hogescholen zien uh, als bedrijven... waar uh, winst mee gemaakt moet worden en die moeten concurreren op de markt. En onderwijs is geen markt. onderwijs heeft maar één taak, en dat is jonge mensen helpen en verder helpen in hun ontwikkeling. En het onderwijs is veel te ver te staan van de student, waar het eigenlijk ook om gaat. Het gaat altijd over bedrijfsprocessen uh, en niet meer over de student. U wilt de, kwaliteit de van onderwijs. Ja. u wilt de staatssecretaris daar dus over spreken nadat u het hele rapport heeft gelezen. Wat zou de bewindsman daaraan moeten doen in eerste instantie, vindt u? Nou, eerst is, ik, ik vind, uh, mijn stelling is dat het onderwijs terug moet naar de student. Dus in eerste instantie gaan we eerst eens luisteren uh, wat mij betreft naar studenten en docenten. Wat zijn hun ervaringen? Ja. Wat is hun analyse van de problemen die er ligt? En op basis daarvan gaan we handelen. En wat in ieder geval moet gebeuren is dat de kwaliteitscontrole, uh, uh, dat, dat die moet op orde zijn, zowel intern uh, als bij de overheid. Maar hun wensen kosten geld, vermoed ik zo. Kleinstaligheid. Nou kijk, daarom heeft mijn partij ook altijd gezegd, je moet meer investeren in onderwijs. Maar die vraag komt straks pas, hè, welk prijskaartje we eraan er hangen. Maar ik vind dat we voor goed onderwijs ook uh, voldoende geld moeten, uh, over moeten hebben. Want het gaat wel over het opleiden van, uh, van onze jongeren. En dat Jesse, is uh, heel belangrijk. Jesse Klaver van GroenLinks, hartelijk dank. Graag gedaan. Nou, eens even horen hoe, hoe die jongeren daar zelf over denken. De opleiding commerciële economie in Diemen is een van die in Holland opleidingen die als zeer zwak uit de bus is gekomen. Uit dat rapport van de onderwijsinspectie waar we het net over hadden. Nou, Menno Reemeijer, een van onze verslaggevers, is in Diemen. Menno, ik kan mij voorstellen dat de studenten daar niet blij zijn met het nieuws van vanochtend. Het is het gesprek van de dag, Lara, uh, bij natuurlijk commerciële economie... maar ook uh, bij vrije tijdsmanagement. Dat is die andere opleiding zit hier ook. Gesprek van de dag, studenten hebben het erover. Ik zit even mee te kijken schuin over schouders... en dan zie ik laptopjes met uh, nos.nl waar het hele verhaal natuurlijk op staat... maar ook alle andere waar waren toch, uh, om het maar eens in een Twitter te te zeggen... de trending topic is. Um, wat vinden ze er dan van? Ze zijn het er over het algemeen niet mee eens. Het gaat toch om hun opleiding, om hun toekomst. Um, vanochtend vroeg kwam ik hier... Aan het was al lekker druk in de hal van in Holland in Diemen? Uh, ja, daar heb van ook door. Van 1 tot 3 hebben we het eerste. Studenten deel voor studenten. Voor studenten het overend. Dan 3 tot 6 is het deel retail voor de alleen externe. Retail experience? Ja, dat klopt. We hebben een uh, congres te organiseren vanuit onze okay. opleiding. En uh, daarom staan we hier. We zijn nu bezig met de voorbereiding. En de opleiding is? Small business en retail management. De hogeschool in Holland. Ja. In me. nou gaat het niet om de opleiding die u doet en, en uw collega's die hier druk bezig zijn om het congres voor te bereiden. Maar heeft het ook uitstraling op uw diploma misschien? Want daar staat gewoon op in Holland. Dat is wel waar. Alleen uh, ik heb vanmorgen al gekeken natuurlijk, of mijn opleiding stond, maar nou, Dat was niet het geval. Dus dat uh, doet me dan wel weer goed. Alleen uh, ja, in Holland heeft wel een slechte raam. Dat is natuurlijk balen. Alleen ik ben nu bezig met het derde jaar. Wij zijn nu bezig. en. Uh, ja, ik zie het al op mijn papiertje afkomt bij de bedrijven. Ja. De meneer, bezig met uh, een hoop snoer uit elkaar te halen. Ja. Keurig in het pak. Ja. Zelfde opleiding? Ja, klopt. Ja. Ik vroeg net aan uw collega. staat toch in Holland boven? Ja. Laat ik het dan anders vragen. Weet u zeker dat als u straks afstudeert, en dat zal met nog een jaartje zijn, denk ik... Nou, ongeveer. Ja, ongeveer. Ja. ...dat u een goed diploma heeft? Nou, ik denk het wel, zeker als het een duale opleiding is, dat wordt toch uh, in samenwerking met bedrijven wordt dat, uh, tot stand gebracht. Dus uh, wat dat gaat, is dat uh, net even anders dan, dan een voltijdse uh, commerciële economie. Iets verderop in het pand. Moet dan vrije tijdsmanagement zitten, deur door maar het een stuk rustiger is. Goedemorgen, vier studenten in de kantine. Met de eerste reactie, ik ben het er niet mee eens. Waar bent u niet mee eens? Uh, met uh, wat er ja, op de voorpagina staat van uh, de spits en de metro of de, ja. in Holland. Volksland. Ja, ja inderdaad. Ja. Ja. Nee, tijdsmanagement, dan zit ik hier goed, hè? Ja, ja. klopt. Ja, ophalen, uh. huurauto's, allerlei borden je op een vliegveld. Ook ziet zie je hier ook om aan te geven waar het over gaat, vrije tijdsmanagement. Ja. Maar opleiding van niks. Ja, dat zeggen ze, maar het is wel degelijk wat, ja. hoor. Wij doen er in ieder geval genoeg voor. Welke jaar zit u? Eerste. Eerste jaar. Eerste jaar. Ja. Allemaal eerstejaars hier. Ja, ja, ja. Uh, als u straks er vanaf gaat over drie jaar, neem ik aan, met een diploma, hoopt u? Ja. Weet u dan zeker dat u een goed diploma heeft? Want daar gaat het natuurlijk om. Nou, diploma, daar twijfel ik niet aan. Maar of mensen ons nog aan willen nemen, dat is wel een vraag die bij ons nu speelt. Ja. ja? Gaat het over vandaag? Of mensen je aan willen nemen met... Ja, een diploma in Holland vrije tijdsmanagement. Nou, dat speelt de hele tijd al. Het hoeft niet eens alleen de vrije tijdsmanagement te zijn... maar ook over die andere opleidingen... waar ze iedere keer moeilijk over doen. Weet je, Die hele in Holland wordt niet meer serieus genomen. Dat is niet zo gek ook als je de verhalen hoort. Ja, oké, okay, dat is wel zo. Maar... Daar zijn wij de dupe van. Ja, daar zijn wij de dupe van eigenlijk. Terwijl wij ja, gewoon wel ons best doen voor een opleiding. En het diploma. En als er zulke dingen in de kranten staan... maakt het, het toch wel moeilijker. Terwijl het benadeelt... Zo dadelijk gaan we het hebben over schulden, want jongeren krijgen steeds meer schulden. Ze blijven maar uitgeven. Hoort er zo meer over? Eerst naar de verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het is een uh, zeldzaam soepele ochtendspits waarin geen enkel ongeluk is gebeurd. Wat resteert zijn nog 13 dagelijkse files, vooral rond Amsterdam. Die op de A1 is wat langer naar Amsterdam, bij Muiderslot staat 7 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht er staat voor Amersfoort vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Vlakbij Westminster in Londen, waar prins William en Kate morgen trouwen... zijn twee tentenkampen opgeslagen. Een van die kampen staat er al jaren. Het is het kamp van vredesactivisten. De autoriteiten wilden dat kamp graag weg hebben, maar het is niet gelukt. Het andere tentenkamp is van fans van het Koningshuis. En per uur komen er meer tenten bij.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 Then we have a good view for so then we're going the Ze hoopt dat straks alle kampeerders een stuk naar voren mogen. Dat gebeurde eerder ook. I have I want Oh yes, this is my third royal wedding. Ja, het we it is haar derde. This is Diana's uh wedding and I went to Andrew and Sarah Ferguson's wedding as well.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 Ja. I have been 41 times years. Zij is in vijf jaar 41 keer gearresteerd. Bij de laatste rechtszaak uh, is happened, het gelukt om de tenten van het, het gras te recently. krijgen. En daarom staan ze nu op de stoep. Well, gaat u zelf wel kijken? Vrijdagochtend. They De the royals zijn reliquieën, uh, Volledig uit de tijd. U heeft de beste plek en nu gaat niet kijken. Why should I watch them? I mean I don't wish to be degraded. naar kijken is vernederend.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 En dat waren de twee tentenkampen in Londen. Matthijs van der Wiel maakte de reportage. En onze verslaggevers zijn in Londen, dus u hoort dat. En doen uitgebreid verslag van de voorbereidingen op het huwelijk. 18 minuten over, 9 is het. Tornado's zaaien dood en verderf in het zuiden van Amerika. In de afgelopen 24 uur zijn zeker 72 mensen om het leven gekomen door het noodweer. Vooral de staat Alabama is zwaar getroffen, daar vielen 53 doden. Staten als Alabama, maar ook Tennessee en Arkansas worden al weken geteisterd door zware stormen, onweer, tornado's en overvloedige regenval. Wij praten erover met Reinier van der Berg, die is meteoroloog bij Meteoconsult en ook zelf tornadojager. Reinier, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is er een verklaring voor waarom eh, het tornado-seizoen nu zo heftig is, zo hevig? Ja, nou ja, het heeft te maken met uh, de positie van hoge en lage drukgebieden. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met onze extreme weer in deze aprilmaand... dat gedomineerd wordt door hoge drukgebieden oostenwind en warmte... In Amerika zie je nou steeds hele actieve lage drukgebieden over het Middenwesten koersen. En aan de voorzijde van die lage drukgebieden is het keer op keer raak. Er ontstaan enorme zware onweersbuien met tornado's, hagel en alles en erop en eraan. Dat zien we nu al een aantal weken. En het is een patroon wat daar eens in de zoveel jaren kan voorkomen. Sommige jaren vallen qua tornado's mee. En dit is een rampjaar. Ja, en vooral Alabama wordt getroffen. Er zijn veel slachtoffers gevallen. Is daar een verklaring voor? Ja, Alabama is een staat wat niet uh, een meestername heeft gemaakt... als het gaat om uh, tornado's. Dat zie je meestal in Texas, Oklahoma en Kansas. Dat is Tornado Alley in Amerika. Het meest bekende tornadogebied. Maar toch, Alabama heeft zo af en toe toch ook wel de reputatie... dat er monsterlijk grote tornado's voorkomen. En nu is de luchtdruksituatie, de weerverdeling zodanig... dat ze allemaal wat oostelijker zitten dan het traditionele gebied. En dan kom je inderdaad in staten als Mississippi en Alabama... Tennessee en dat soort plekken meer naar het oosten. Ja, je bent zelf tornadojager, ik zei dat al. Je hebt dus tornado's van dichtbij meegemaakt. Kun je eens omschrijven hoe dat is? Ja, dat maakt een uh, verpletterende indruk als je dat natuurgeweld ziet. Er is eigenlijk geen kruid tegen gewassen. Alles wat boven de grond staat uh, vormt een directe prooi voor een tornado. Wordt als het ware opgeslokt in een donkere, woest ronddraaiende wolk. Dat kunnen gebouwen zijn, dat kunnen bomen zijn. En als je dat van dichtbij meemaakt, ja, dan uh, sta je als aan de grond genageld. Maar tegelijkertijd leer je er ook veel van als metroloog, namelijk om dit soort situaties te verwachten. En hoe beter de verwachtingen in Tornado Alley en in Amerika gaan, hoe meer mensen op tijd een veilig heenkomen kunnen zoeken. Ja. Ik hoop niet dat je te veel aan de grond genageld staat. Want je moet echt wegwezen hè, bij een tornado. Dat is de ja. enige remedie. Ja, dat is absoluut waar. Je moet inderdaad een plek onder de grond zien te vinden. Dus er zijn uitstekende schuilkelders in Amerika. In de dorpen zijn daar uh, meerdere plaatsen voor aangewezen. De mensen weten waar ze zijn. Het luchtalarm gaat tijdig af. Dat wil zeggen ongeveer 15 minuten voordat de tornado het dorp inkomt... huilen de luchtsirenes. En weten de mensen in die 15 minuten feilloos de plek te vinden. Maar, maar ja, niet iedereen dus, René, Want er zijn toch best wel veel mensen omgekomen. Hoe kan dat dan? Exact. En dat is nou het probleem wat je ziet. Uh, enerzijds is Alabama een vrij dichtbevolkte staat... met ook veel kleine dorpen en gehuchten... En uh, niet alle dorpen en gehuchten hebben daar misschien hetzelfde type schuilkelder... in vergelijking met Oklahoma of Texas. Daar komt bij dat mensen misschien minder gewend zijn aan dit verschijnsel... in vergelijking met Tornado Ellie. Daar komt ook nog eens een keer bij dat de tornado's waar we het nu over hebben... soms ook in de avond en in het holst van de nacht overtrekken. En dan is het ook nog eens een keer zo dat dit bosachtige staten zijn... met heuvels en bomen, zodat de tornado soms verstopt achter de bossen zit... totdat hij het dorp inkomt en dan ben je te laat. Okay. Reinier van der Berg, meteoroloog bij Meteoconsult en Tornado. Ja, Dank. Graag gedaan. Dan weer naar de sloop van auto's, Joris van der Kerkhof. Maar uh, sloop mogen we het helemaal niet noemen, want het is recycling tot op de laatste 5% van de auto. Ja, want dat willen ze in Europa over een aantal jaar... dat 95% van een auto gerecycled is. Ja. Um, meneer de Jong, u bent van ARN... en uh, vandaag gaat de staatssecretaris uw bedrijf hier uh, in gebruik nemen... wat de laatste procentjes extra wil, uh, wil gaan recyclen. Deze bak waar we hier... Gat, wat... <lacht> Zo... <lacht> Uh, dit zijn spullen uh, zoals een auto hier uh, binnen kan komen. Het is niet zo dat een auto in zijn geheel hier binnenkomt. Hier komt echt het laatste procent uh, binnen. Dit zijn stukjes plastic. U zei net al een, uh, een plastic bekertje ook die iemand in zijn auto heeft achtergelaten. Hier gaat u mee aan de gang. Ja, dit is uh, in eerste instantie, denkt iedereen, wat is dit voor troep? Nou, daar zitten toch dusdanig veel goede materialen in... die we weer uh, kunnen gaan gebruiken. Uh, kunststoffen, uh, koperdraadjes... Uh, bekleding van de auto's. Je kunt er van alles mee... op het moment dat je er maar de juiste toepassing op loslaat. Ja, en die toepassing is hier in een enorme hal van 11 meter hoog... met, met allemaal buizen in het mooi lichtblauw, groen, geel, oranje. En dan uiteindelijk komt er dan, dan, dan weer iets uit, uit, die, uit die buizen. Nou, was ik net aan de overkant van het Amsterdam Rijnkanaal... daar zit een autodemontagebedrijf Reuvers... ook lid van uw organisatie van ARN... en die zegt van ja, u gaat eigenlijk uw boekje te buiten. U gaat uiteindelijk ook dingen verbranden die nog helemaal... Die gewoon gerecycled kunnen worden. En wat is op daarop uw antwoord? Nou, ik denk dat dat toch op een misverstand berust. Uh, wat uh, uiteindelijk verbrand geworden zijn een aantal rubberdelen... En die worden nu ook al uit auto's gedemonteerd. Worden nu ook verbrand. Nou verbrand klinkt heel negatief. Maar wat er feitelijk gebeurt is dat ze in een afval energiecentrale... worden ingezet om gewoon energie terug te winnen. Dat zijn materialen waar op dit moment geen nuttige toepassing voor is. Ja, en die ga je dan inzetten om energie terug te winnen. Dat gebeurt dus nu met rubber strips. Die demonteert het autodemontagebedrijf ook. Die zamelen wij in. Maar die worden dan uiteindelijk daar verwerkt... Uiteindelijk het rubben dat uit die machine gaat komen. Ja, daar zullen we hetzelfde mee doen. Maar dat is uh, ten opzichte van het gewicht van de auto is dat uh, nou, uh, een paar procent. En dat is echt minimaal. Ja. En... Nou is zijn uh, verhaal ook niet alleen over dat u uh, dingen gaat verbranden... Die, uh, die nog verwerkt kunnen worden, maar ook dat u eigenlijk te veel een bedrijf uh, bent... en met winstmaker bezig bent, terwijl u dat helemaal niet zou moeten zijn. Er zijn gewoon uh, bedrijven bij u aangesloten... en u moet wat met het geld doen wat zij aan u leveren. Wij zouden heel graag ook winst maken. En ik denk dat op termijn op het moment dat de... Maar dat wil hij helemaal ja. niet dat hij dat doet. Ja, eh, aan de andere kant... Er is een verwijderingsbijdrage die de automobilist... die een nieuwe auto koopt, betaalt... om de auto goed te recyclen. En die willen wij ook optimaal inzetten. En op het moment dat dat minder kan worden... dat die verwijderingsbijdrage lager zou kunnen worden... dan... Uh, zegt de automobilist nou hartstikke fijn. Dan kan ik misschien voor het restant uh, andere leuke dingen doen. Dus het is toch wel onze doelstelling om de kosten van recycling zo laag mogelijk te houden. En als een ander dat dan ziet als het maken van winst, ja, ik zal dat nog een keer met in, uh, moeten gaan bespreken, nog een keer moeten gaan uitleggen. Denk ik. Ja, morgen is de officiële opening voor in ieder geval alle bedrijven die bij u aangesloten zijn. Vandaag komt, uh, komt de staatssecretaris. Uh, de blauwe buizen, de gele buizen, de oranje buizen, hier zijn we onder de groene buizen ook weer een, een, een doos die daar staat. En wat is het? Ja, u moet er niet met uw vingers in gaan zitten, hè? want u hebt u vanochtend bezeerd. Ik heb nog de goede hand over. Ja, toen er een, toen er een bord viel. Wat is dit dan wat er overblijft? Dit, dit zijn uh, kunststoffen. Dit zijn gemalen kunststoffen. Ja, die zijn hartstikke goed weer inzetbaar. Uh, ja, hier zit misschien nog uh, een enkel koperdraadje tussen. Die worden er nog tussenuit gevist. En dan daarna kan dit uh, prima weer gebruikt worden om bijvoorbeeld auto-onderdelen te maken. Nou, ja, Dat ziet er nu nog niet zo uit, maar dat zou het dus ooit uh, kunnen worden. Dit materiaal in Tiel. Het <coughs> levert wel een hoop stof op. Er zit altijd wat stof in, maar ja. Ja, dat is inherent aan het product. Ja, stof Dan krijg je in het een product. Een heel, heel klein koperdraadje. Oh, een heel klein koperdraadje. Ja, ja. Doe maar gauw terug. Ja. Joris van de Kerkhof. De hele ochtend was hij bij het recyclen van auto's. Straks moet het tot op 95 procent van het product. Het is vijf minuten voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. En heeft u veel schulden? Nou, dan bent u niet de enige, want steeds meer Nederlanders hebben problemen daarmee zitten in de schulden. Vorig jaar klopten ongeveer 80.000 huishoudens aan bij de gemeentelijke kredietbanken om hun schulden te saneren. Dat zijn er ruim 25.000 meer dan in 2009. We praten erover met Joke de Kok, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van die stijging? Het is een flinke stijging, hè? Ja, een flinke stijging. Wat ik ervan vind, ja, ik maak me echt zorgen over de mate waarin de financiële problematiek uh, geworteld raakt in onze samenleving. Het lijkt uh, dat het echt uh, ja, alleen maar meer wordt. Wordt het te gewoon? Zegt u dat nou eigenlijk? Nee, het wordt niet te gewoon. Uh, ik denk dat het een uh, combinatie is van een aantal factoren van de afgelopen jaren. Hè, de financiële crisis, maar ook de, de, de kosten van het dagelijks bestaan, die lopen op. De terugtrekkende overheid, de verhoging van de ziektekosten, dat zijn allemaal factoren die meespelen. In het, uh, ja, mensen hebben maar een bepaal, bepaald budget te besteden. En je ziet gewoon dat er steeds meer grepen uitgehaald worden voordat mensen nog uh, iets aan leuke dingen uit kunnen geven. En wie hebben er moeite mee zich aan een budget te houden? Ja... Eigenlijk, dat is het heel breed. We hadden, Tot een jaar, jaar of vier, vijf geleden waren het vooral mensen met een laag inkomen. We zien nu dat dat ook heel veel werkende mensen betreft. Dus mensen die met twee inkomens en, uh, en daarvan rondkomen. Uh, eigen huisbezitters natuurlijk met een stagnatie op de woningmarkt. Het is heel erg ingewikkeld nu om de, uh, als je je woning moet verkopen omdat je bijvoorbeeld uit elkaar gaat... of wat er terug van inkomsten inkomsten is om de woning te verkopen zonder uh, rechtsschuld. Dat, dat is een ingewikkeld verhaal. Het aantal rentes van afgelopen die vijf, zes jaar geleden vaststonden, die vervallen nu. Dus worden dus variabele rentes die hoger zijn dan een paar jaar geleden. En daarnaast zien we ook dat jongeren die op zichzelf gaan wonen en die met een studieschuld zitten... en ook weer gewoon de vaste lasten van wonen en alles moeten hmm. gaan betalen, dat ze dan niet op voorbereid zijn. Maar als u zegt, de, families met de gezinnen met twee inkomens die hoeven natuurlijk niet in de financiële problemen te komen. Nou, dat lijkt het... wel, dat blijkt wel het, uh, het probleem te zijn. Mm. Je, je ziet gewoon dat, dat de, de, de, de hypotheek of de, de huur afgestemd mm. is inkom, van twee inkomens. En die, de lasten van het staat staan worden alleen maar steeds groter. Maar dat gebeurt natuurlijk vaker, dat de zaken duurder worden. U zegt nu ja. ziektekostenvereniging en dat soort zaken, dagelijks levensonderhoud, dat wordt duurder, maar dat gebeurt wel vaker. Ja, maar we hebben ook de afgelopen jaren natuurlijk een, met een behoorlijke vanzelfsprekendheid geweest... dat je op het moment dat je iets wilde hebben, dat je verplichtingen aanging... en de stapeling van die verplichtingen, dat, die, die combinatie van die opstapeling van al die verschillende factoren maakt het leven heel erg duur aan het worden is voor mensen met het budget. Ook wat mensen werkloos zijn geworden, tijdelijk werkloos zijn geworden. Wat je ook ziet is dat mensen wel weer een nieuwe baan vinden maar met een laag inkomen. De onregelmatigheidstoeslag valt eraf, de ja. overuurtoeslag valt eraf. Er gaat veel van af en het wordt allemaal duurder. Maar um, als we naar jongeren kijken, bijvoorbeeld, die hadden het er al eventjes over. Ja, die geven ja. ook soms gewoon te veel uit. Dus dan denk ik vooral aan dure uh, telefoonabonnementen, bijvoorbeeld ja, nog niet alleen. Het is uh, de, de wereld wordt wel heel erg maakbaar gepresenteerd, financieel maakbaar. En, en dat daar alles is het kan, onder... hè? No. Ja, alles kan, maar dat is dat is niet de dagelijkse realiteit. En dat is wel wat uh, jongeren wonen thuis vaak zijn de ouders die ook veel betaald hebben voor hun kinderen. En op het moment dat ze zelfstandig gaan wonen, ja, dan komen ze achter hoe duur het leven is. Gewoon alleen al aan vaste lasten. En ja, dan blijft er relatief weinig over voor leuke dingen. Terwijl, ja, de wereld is maakbaar. Dat moet er allemaal kunnen. Dus ja. we gaan lenen, we gaan op afbetaling kopen, we gaan bestellen via internet. Moet ik maar eens een lesje budgetteren krijgen misschien? ja, het is wel belangrijk het bewustzijn, het financieel bewustzijn, om daar meer aandacht aan te besteden dat het allemaal geld kost. Maar ook als je bijvoorbeeld naar zorgsteries kijkt, ik bedoel, alles gaat uit eten, alles gaat uit drinken, alles, alles, kan, alles kan betaald worden. Er wordt bijna nooit gesproken over hoe, hoe dat je leven geld kost. Nee, ja, hoe dat ja. Ja. Goed, duidelijk dank. Joke de Kok, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Schuldhulpverlening. Half tien, einde van dit NOS Radio 1 Journaal. Morgenochtend 6 uur zijn wij er weer. Hele dag nieuws op Radio 1. Om te beginnen bij de KRO nu, bij onze vrienden. van goedemorgen Nederlands. Sven. Dag Marcel, goede vriend, goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Um, Nederlandse F-16-piloot, voormalig... He? Ik heb iets van je budget af. <laughs> ja, nou ja, dat geeft niet joh vandaag. Uh, Nederlandse voormalige F-16-piloot wordt verdacht van spionage aan Wit-Rusland. Tot welke staatsgeheimen kan hij eigenlijk toegang hebben gehad? De zwarthemden, extreemrechtse zwarthemden, marcheren in de straten van Hongarije... en er is helemaal niemand die dat raar vindt. En fraude op Marktplaats komt voor. Er is een nieuwe fraude-helpdesk... en er zijn in twee maanden tijd al 1200 gevallen van oplichting gemeld. Daarover gaan we praten in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws, naast mij. Goedemorgen, Dorold. Radio, Radio 1, het NOS-journaal. Ja, Sven had het er al over. Sinds ruim een maand zit een voormalig f 16-piloot vast op verdenking van spionage. Staatsgeheimen zou hij hebben gelekt of in elk geval dat hebben voorbereid. Chris V, zo heet hij, begon vorig jaar een bedrijf waarmee hij wilde investeren in luchthaven Twente. Daarna zou hij in financiële problemen zijn geraakt. Shell heeft de productie in het eerste kwartaal zien dalen, maar door de hogere olieprijs is de winst toch flink gestegen. De winst van het olieconcern kwam uit op 6,9 miljard dollar, dat is 41 procent meer dan vorig jaar. Het voedings- en wasmiddelenconcern Unilever zag de omzet in het eerste kwartaal stijgen. Maar minder dan in voorgaande kwartalen. De groei van 7% is vooral te danken aan de opkomende markten. Israël gaat niet onderhandelen met een Palestijnse regering als daar terreurbeweging Hamas in zit. Dat heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Lieberman gezegd. Gisteren sloten Hamas en Fatah een principeakkoord over een interimregering. En de code rood vanwege het grote gevaar voor natuurbranden is bijna overal ingetrokken. Dat melden de gezamenlijke hulpregio's op de website natuurbrandgevaar. Alleen in Noordoost-Brabant, daar geldt nog wel code rood. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANB, verkeersinformatie. De files van de ochtendspit zijn bijna overal opgelost. Bij Amsterdam en Utrecht staan er nog wel een paar. Twee zijn wat langer. Op de A2 Utrecht naar Amsterdam. Daar staat voorknopend Amstel 4 kilometer. En op de ring A10 richting Utrecht... staat tussen de afrit Volendam en knopend Amstel 9 kilometer. Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Een voormalige Nederlandse F-16-piloot opgepakt op verdenking van spionage. Tot welke staatsgeheimen zou hij toegang kunnen hebben gehad? Meer dan duizend klachten over internetfraude bij de nieuwe Fraude-helpdesk. Hongaarse zwarthemde terroriseren sig Sigreuners en het toch een van Henk Spaan. Het is drie minuten over half tien. Dit is KRO Goedemorgen Nederland. Roy Herkens is vanochtend in Weert. Waar hij straks gaat praten. En tot die tijd krijgt u reacties. In Weert worden de ah. laatste puntjes op de i gezet voor de grote dag overmorgen. Daar is hij reacties en vragen. Kunt u kwijt op goedemorgen -Nederland We beginnen vandaag dicht bij huis. De landelijke fraudehelpdesk heeft sinds haar start twee maanden geleden al 1200 incidenten geregistreerd. In die twee maanden betaalden slachtoffers in totaal 1,6 miljoen euro voor niet of slecht geleverde diensten. Maar dit is slechts het topje van de ijsberg, zegt Fleur van Eck. Die is directeur van de fraudehelpdesk. Meneer, mevrouw van Eck, goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat om uh, fraude onder meer op Marktplaats hè, en uh, op andere internetsites. Ja. Hoe kan het aantal zo hoog zijn in die twee maanden tijd? Ja, dat weet ik ook niet. Uh, althans, uh, ik weet dat er een enorm probleem uh, bestaat op het gebied van uh, de fraude. En uh, het verbaast me dus eigenlijk helemaal niet dat er 1200 uh, meldingen hier binnen zijn gekomen en of vragen. 1,6 miljoen euro. Ja, dat is uh, verdeeld over een aantal uh, uh, categorieën, hè, zoals u uh, weet. Uh, we hebben er een paar uitgepikt die we nu uh, even hebben gerapporteerd. En uh, ja, wat je ziet is dat er natuurlijk via het online zaken doen uh, er een hele hoop verkeerd gaat. Ja, maar zijn dit mensen die het slachtoffer zijn van schoenen die ze hebben besteld via internet, wel betaald, niet ontvangen, uh, dvd's, weet ik veel, cd's? Ja, nou ja, je ziet heel veel klachten over webwinkels die uh, heel vaak ook niet aangesloten zijn natuurlijk bij een thuiswinkelorganisatie. Um, en uh, ja, het is natuurlijk ook een beetje het eigen risico dat je neemt... als je gaat kopen uh, via een webwinkel die niet aangesloten is... bij uh, een brancheorganisatie of een keurmerk. Ja. Dan neem je natuurlijk ook zelf wel wat risico. Maar zijn dit dan, laten we zeggen, onwetende of domme uh, klanten? Ja, dat is natuurlijk heel erg moeilijk voor ons. Uh, we gaan er ook niet over, trouwens. We zijn een, een helpdesk die uh, met name ook uh, slachtoffers of gedupeerden weten te begeleiden... of door te verwijzen naar... Politie, justitie uh, en of uh, toezichthouders, mm -hmm. bijvoorbeeld. Uh, mm -hmm. Wij gaan er niet over, maar uh, het is ook niet aan ons te beoordelen inhoudelijk of uh, een slachtoffer echt uh, ook een slachtoffer is. Hè? Ja. Maar uh, dat men, uh, men ons weet te vinden. Ja. Uh, dan hebben we het natuurlijk wel over partijen die uh, te maken hebben met fraude... Ja. Um, en uh, de grootste uitdaging van de helpdesk ligt nog op een heel ander punt, namelijk het voorkomen van fraude. Ja, daar wil, daar wil ik het zo meteen met u ja. hebben, over hebben. Eerst nog eventjes, um, laten we zeggen, de, uh, het in kaart brengen van de fraudegevallen op zichzelf. Want zijn het alleen maar consumentenartikelen of, of gaat, gaat het echt om grotere dingen en zitten daar echt een grote criminele netwerk achter? Ja, allebei. De grote criminele netwerken, als ik daar even op in mag gaan, daar hebben wij natuurlijk nu nog niet heel veel zicht op. Want ik heb daar wel meer zicht op vanuit een ander meldpunt dat wij hier hebben, het fraude -meldpunt. Dat er is voor ondernemers op het gebied van acquisitiefraude en spooknota's. Daarvan weten we dat daar grote criminele organisaties vaak achter zitten. Even afgezien van de Nederlandse dadergroepen die we hier ook hebben. Geeft u een voorbeeld van zo'n spooknota? Uh, nou, iedere ondernemer, ZZP'er, heeft wel te maken gehad met uh, uh, PC Office Direct... of uh, uh, PC Office Service, of TG Online, of de BIS-telefoongids. Het zijn allerlei uh, prachtige, uh, zeer op facturen lijkende uh, stukken papier... die uh, ook nog voorzien zijn, vaak van een acceptgiro. En als je heel erg goed kijkt, dan uh, staat er ergens... dit is geen factuur, maar een aanbieding. Uh, dan gaat het vaak ook nog om uh, relatief lage bedragen, hè, dus zo'n 295 euro. Dat gaat in organisaties, grote organisaties er al helemaal zo door. Ja. Maar uh, dat, is, dat zijn massale uh, aanbiedingen. Dat, dat scharen we onder de noemer mass-marketing fraud bijvoorbeeld. Mm -hmm. Mm -hmm. En daarvan uh, weten wij dat daar uh, grote jongens achter zitten... Ja. en die in elk land bezig zijn. Fra fraude via datingsites komt ook voor, begrijp ik. Ja, uh, daar was gisteravond ook nog eventjes aandacht voor uh, bij RTL Nieuws. Uh, uh, ik uh, had uh, vroeger altijd een beeld van, ja jongens, waar gaat dit over? Hè? Dat, uh, hier en daar een individu dat uh, zorgt voor uh, een, een gedupeerde, zal ik maar zeggen. Maar uh, inmiddels weten wij in ieder geval wel dat uh, ook datingfraude... dat daar uh, vaak uh, grotere criminelen achter zitten. En dan moet u denken aan Nigerianen. Maar, maar hoe werkt dat dan precies? Um, nou, we hebben hier een aantal voorbeelden gemeld gekregen. Onder andere van een, een, een, een meneer die um, uh, bijvoorbeeld uh, verliefd wordt uh, via dating sites op een uh, prachtige mevrouw. ...uit een ander werelddeel. En uh, die mensen bouwen samen een, een vertrouwensrelatie op. Hè? En dat uh, kan uh, uh, heel lang duren. Het is uh, niet zo dat er direct uh, een vuik klaarstaat voor een slachtoffer. Dat uh, gaat stapsgewijs en, en heel geraffineerd. En ja, dat uh, komt erop neer dat er een correspondentie zich ontwikkelt... Uh, ...via uh, de e-mail uh, dat uh, op een goed moment er zo'n goed contact is ontstaan... ...dat er uh, besloten wordt dat uh, de geliefde maar een keer uh, naar Nederland moet komen... Komen. En, en dan gebeuren er opeens allerlei onverwachte zaken. Zoals uh, er, uh, mijn creditcard uh, is gestolen, ik kan opeens niet meer betalen. En een vliegticket is weg. Uh, nou kortom, het uh, beoogd slachtoffer wordt ertoe bewogen om geld uh, um, te sturen naar uh, zijn geliefde om toch maar niet maar over te laten komen. Nou, uh, kortom, die geliefde komt helemaal niet aan op Schiphol. Uh, dus uh, men staat met lege handen, maar intussen is er wel gewoon uh, heel wat geld overgemaakt. Ja, dat zijn dus echt uh, serieuze zaken. Nou zei u net het tweede deel van onze opdracht is om het te voorkomen. Ja. Uh, dan moet je natuurlijk eerst mensen gaan waarschuwen, maar we worden al zoveel gewaarschuwd. Ja, dat is een ongelooflijk lastige opdracht. Uh, overigens, dit is een proef. Dit is een, een project uh, vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit uh, project duurt tot en met eind dit jaar. Ja. Uh, en inderdaad, uh, hoe krijgen we nou landelijke bekendheid uh, van de fraude helpdesk uh, binnen een jaar bij uh, met name de burger... die tot nu toe misschien helemaal nooit te maken heeft gehad met fraude. Ja, opmiddag. misschien dat u nog een tijdje door moet gaan dan. <laughs> ja, ik ga daar niet over. Daar gaan andere mensen over. Nou, ik maar je vindt uh, toch wel wat, of niet? <laughs> dat er gisteren wel in, het, uh, in de Tweede Kamer een, een algemeen overleg is geweest... Uh, waar een, een aantal Kamerleden ook hebben gedebatteerd over de aanpak van financieel-economische criminaliteit... Uh, uh, dat hoorde ik gisteren even in een ander interview uh, terug. Uh, ja. Maar ik... Uh... Ja, het is, het is eigenlijk een korte tijd om landelijke bekendheid op te bouwen. Daarom ja. zijn we ook erg blij met radioaandacht trouwens. Ja, uh, we zijn erg aan het kijken of we, of we niet een sticker of een kleine flyer kunnen brengen uh, op punten waar uh, burgers uh, veel komen. Hè? Supermarkten, uh, hoe kunnen we bijvoorbeeld ook bij de politiedesks ja. en andere knooppunten, banken uh, meekrijgen. Dat soort dingen. Ja. Maar het gaat dus om het bewustwordingsproces bij de gewone consument. Eigenlijk, ja, eigenlijk, moet die, ja, eigenlijk moet die uh, tussen de oren hebben. als er dan toch een vreemde aanbieding in de bus rolt of wat ook. Hè, dat er dan onmiddellijk een, een lamp aangaat. oh ja ik moet eerst even. Hè, zoals ik het ook wel eens noem, checkpoint Charlie bellen. Ja. voordat er misschien ongelukken gebeuren. Goed, we moeten ons allemaal nog beter bewust zijn van de risico's. want die zijn er wel degelijk 1200 gevallen. van uh, fraudemeldingen in de twee maanden tijd. bij die uh, fraude helpdesk. Fleur van Eck, de directeur daarvan, hartelijk dank. Graag de, nieuws. de vraag van vandaag. Elke dag stellen we de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De Universiteit van Amsterdam heeft een, zakenman een half miljoen euro, van een zakenman een half miljoen euro ontvangen voor een groot onderzoek naar een medicijn tegen verslaving. Maar in Maastricht wordt al jaren gewerkt aan een medicijn tegen nicotineverslaving. Hoe staat het daar eigenlijk mee? Onderzoekleider Onno van Schuik heeft het antwoord. Het uh, vaccin is een uh, geneesmiddel waarbij uh, mensen als het ware immuun gemaakt worden naar tegen het uh, nicotine. Op het moment dat je een sigaret uh, uh, inhaleert, dan krijg je nicotine krijg je binnen. En dat nicotine dat wordt uh, gebonden in het bloed en daarmee wordt het voorkomen dat het in de hersenen komt. En als het niet meer in de hersenen komt, het nicotine, dan betekent dat dat er geen verslavende stoffen meer vrijkomen. En dat daardoor mensen minder verslaafd worden. We hebben eerst uh, onderzoek gedaan naar de veiligheid van het middel. En dat is uh, goed gegaan tot nu toe. Uh, daarna hebben we gekeken naar de, uh, hoe vaak je het middel moet geven. En op dit moment zijn we bezig met een heel groot onderzoek bij 600 mensen, waarvan de laatste patiënten deze zomer in het onderzoek zullen gaan. En wij verwachten dan dat het in uh, de tweede helft van 2013 of in de loop van 2014 dat het middel uh, beschikbaar zal zijn en dat het ook voorgeschreven kan worden door een huisarts of door een specialist. Goed nieuws dus voor mensen die willen stoppen met roken. Heeft u ook een vraag? Met nieuws mailt u ons dan vooral naar goedemorgen Nederland Het kro.nl voor uw minuut. <coughs> Ranking de nieuws. Gaan we nu terug naar Weert. En daar is, met geluid en al, Roy Hirkens. De meeste winkels hebben al oranje vlaggen uithangen. Vier Koninginnedag met ons in Weert. Op de markt worden alle podia opgebouwd. De hekken staan nog op karren. Klaar om op de juiste plek neergezet te worden. Tribunes worden neergezet, televisieschermen waarop mensen de feestelijkheden straks kunnen volgen. Medewerkers van de gemeente die zijn druk aan het bellen. Dus even kijken wat ze te zeggen hebben. Dag Monique. Monique, ik heb hier twee heren staan. En jullie willen graag wat informatie hebben over het infopunt wat ze op gaan bouwen. Heren. Jullie zijn bezig met de laatste loodjes zo te zien. Ja, dat klopt, ja. Er hangt een uh, oranje vlag op. Info staat erop, vlak voor het stadhuis. U bent de puntjes op de i aan het zetten? Ja, stel aan, hè. Vindt u het leuk dat de koningin morgen hierheen komt? Ja, dat is hier aardig, hè. Ja, ja, dat is best uh, apart. Vindt u het spannend ook? Ja, spannend natuurlijk. Ja, zeker. hij heel bezigheid, hè. Levert het een beetje in weert? Ik dacht het wel, ja. Ja, ja, ja ik dacht het wel. Het was jammer dat ze kort is, hè. Maar in uurtje, hè. Dat vind ik jammer, ja, één uurtje. Al dat werk voor één uur. Ja, dat is eigenlijk jammer dat van ik, ja. Ja. ja. Maar ja, goed, uh, we zullen zien, hè. Nou, in ieder geval heel veel plezier. Oké, okay, dankjewel. Bye. De ogen zijn nu wellicht nog gericht op die andere koninklijke familie, de Royal Family in Groot-Brittannië, waar William en Kate zich opmaken voor hun sprookjeshuwelijk morgen. Maar de dag erna zijn in Nederland de ogen gewoon weer gericht op Weert. Zeker, op Torn en Weert... En uh, daar zullen wij uh, heel graag de koninklijke familie, de koningin, ontvangen. Ja, burgemeester Wim Dijkstra, koningin Beatrix en haar familie bezoeken komende zaterdag, u zei het al, Torn en weert. Er worden hier in de stad 60.000 tot 80.000 mensen verwacht. Hoe verlopen de voorbereidingen? Nou, eigenlijk uitstekend op alle fronten, hè? want je moet en voorbereiden op de feestelijkheden vooral, want wij willen een groot volksfeest, ook de dagen daarna nog. En we moeten voorbereiden op de veiligheid. Dat is na Apeldoorn uiteraard aan de orde. En dat verloopt eigenlijk uitstekend. Even dat laatste beginnen. Is Weert veilig voor de koninklijke familie? En voor iedereen eigenlijk. Ik denk dat Weert de veiligste plek is zaterdag in Nederland. Is het intensief? Zijn de voorbereidingen intensief? Ja, dat is heel intensief. Dat betekent elke week vergaderen zowel met de veiligheidsdriehoek, de gezagsdriehoek met de stuurgroep waar ook het hof bij betrokken is. Dus het betekent gewoon dat je de afgelopen maanden heel intensief vergaderd hebt. Dat een aantal ambtenaren is vrijgesteld om alleen nog maar dit voor te bereiden. Ja, Er komt geweldig veel op je af, dat is absoluut zo. Ja, bent u nog wel blij dat de familie Weert bezoekt? Jawel, want uiteindelijk weet je het waar je het voor doet. Natuurlijk, af en toe denk je van... jee, wat moeten we er allemaal voor doen? Maar tegelijkertijd weet je waar je het voor doet. Ja, zoals de mannen net al zeiden... die bezig zijn met het plaatsen van de laatste vlaggen... allemaal voor een uurtje... Ja, dat is voor een deel zo. Dat is voor dat uurtje wat het hoogtepunt is van het volksfeest. Maar al die uh, schermen uh, en alles wat uh, hier uh, opgetuigd is... dat is ook nog voor uh, de feesten daarna. Dus tot en met 5 mei hebben wij uh, feesten, volksfeesten... hebben wij optredens. Van alles is er te doen in de stad. 4 mei doen we dat uiteraard ingetogen. Leeft Koningin de Dag een beetje in Weert? Ja, heel erg. He, er is wel eens gezegd uh, Limburg ligt zo ver van... Uh, het Oranje Huis en ligt zo ver van Den Haag. Maar uh, daar merk je hier niks van. Het leeft enorm en mensen maken er ook een feest van. Dat uh, onderstreept dat Weert gewoon een fijne, complete woonstad is. En dat mensen er enorm veel zin in hebben om dat samen te doen. Hoe hoopt u dat Koninginnedag in Weert de geschiedenisboeken ingaat? Nou, als een uh, hele fijne, vrolijke, zonovergoten Koninginnedag. Duimen dan. Voor mooi weer. De voorbereidingen gaan door hier in Weert. Allemaal voor de komst van de koningin en haar familie overmorgen. Zei Roy Hirkens. <tied> Straks zwarthemden in de straten van Hongarije. Extreem rechts terroriseert daar de zigeunerbevolking. <tied> Eerst nu het goede nieuws. Positive News Network. <tied> Gefeliciteerd, u bent het lid van de Maand van de Bibliotheek in de gemeente Genen Muiden. Dat klopt. U bent lid van de Maand van de Bibliotheek van Genen Muiden omdat we heel veel leent. Ja, maar dat heeft denk ik ook te maken met het feit dat wij, uh, ja we lezen wel, uh, met, uh, met tijdschriften die ik uh, meeneem. En wat neemt u dan allemaal zo mee uit de gemeentebibliotheek van de gemeente Genemuiden? Dus ik neem uh, koktijdschriften tijdschriften mee, uh, bladen die te maken hebben met tuinen neem ik mee. Ja, ik, uh, ik lees detectives en ik lees uh, romans, uh, noem maar op. Maar het heeft meer te maken met tijdschriften, denk ik. Dus de tijdschriften die u leent uit de gemeentebibliotheek van de gemeente geerden die drijven het aantal uitleningen flink op. Je kunt, uh, je kunt vier of vijf uh, tijdschriften kun je meenemen per keer. En wat heeft ze nu thuis allemaal liggen? Ik heb uh, een listjes. Dat is een, een uh, kookboek, ko ja. Delicious. En wat is uw specialiteit wat koken betreft? Met, met koken, wat mijn specialiteit is... Ja, vast iets uit zo'n leuk blad. W wij zijn uh, samen... Toch uh, redelijk van het Nederlandse pot. En wat schaf de hoofdcuisine van de gemeente Gede Muiden vanavond? Uh, vanavond uh, eten wij. Even kijken hoor. Ik heb gehakt eruit, uh, uit de diepvries. En ik maak een schotel met gehakt. En wat er dan nog doorkomt, dat weet ik nog niet. Of dat wordt wat met, uh, met rijst of met macaroni. Herha, darf ik een paar vragen stellen? Gezondheid, herha. nee. Ze hebben gehoord van de commotion in die Nederlanden. Was sagen Sie davon? Hallo, <lacht> die mhm. Verzeihung stritzen mit seinen Eltern, sind doch nügend. Ein der Straf mit seiner Klatsch. Hey, der Stratz mit sich geteilt. Verstehe, fühlen Sie sich beleidigt bei diesem Artikel von Herr Professor Thomas von der Dunck. Seiner Stratz mit sich geteilt. Meine Leine Täter wieder strafen, die strafen. Mhm. Mindestens 30 Punkte haben Sie gemein mit Herwe von Niederländischen Freiheitspartei. Was sagen Sie davon? Das ist die Plätze mit der Stratz. Mhm. Ja. Warte. Und der Ulstein mit der Muss, äh, der Muss mit der Kinder Katzenjammer, der Katzenjammer mit der guten Sektarik und Weiten, Weiten, guten Toten, guten Sekteln. Sicher, sicher. Und na, vertschuten. Herr H., es ist gut zu hören, Sie haben keinen Stress davon. Danke für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen, schönen, <lacht> schönen, schönen Tag. Wir sehen, der Ulstein. Und na, vertschuten. <lacht> Gesundheit. This is the BBC World Service in wherever you are. Jaap, hoe is het in Londen? Ja, lekker weer wel. Volg al het nieuws ook van Kate en, en William en uh, je moet alles in de gaten houden. En, en, en misschien komt nog een keer zo'n koerie van, uh, van Buckingham Palace van God. Uh, hè? Wil je nog een gesprekje met ze hebben voordat ze elkaar het ja-woord geven? Daar hoop je natuurlijk op. Ja, en zit dat er nog in eigenlijk, Jaap? Ja, de kans is groot, de kans is groot. En uh, waarom denk je dat? Geen flauw idee, maar ik blijf wel het hoop houden. Dat doet mijn hele leven al. Wat, wat zou je ze willen vragen? Of ze het al gedaan hebben. Voor het huwelijk. En dan, als ze ja zeggen dan? Beviel het. Ik ben heel benieuwd. En dat wil ik eigenlijk, ik wil hem toch wel vragen. Hoe hij die kousenband denkt af te stropen. Dat moet je toch met je tanden, moet je dat ding naar beneden trekken, toch? Nou, dat zit natuurlijk vast aan de Victoriaanse onderbroek van uh, Kate. Dus het wordt nog een heel gedoe om het naar beneden te krijgen. Brenger van het Goede Nieuws was Erik Bakker. Go drum deeper, Mr. President. Het is zeven uh, minuten voor tien, dames en heren. We gaan naar Hongarije, waar extreem rechts de meer en meer de overhand krijgt. En zelfs onder het wakend oog van de overheid complete dorpen kan belegeren om daar Sigeuners aan te pakken. Henk Heers, correspondent in Hongarije, goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat om een dorp ten noordoosten van Budapest. Moet je me even helpen met de naam? Uh, uh, het is zoiets als Junju Ja, Junju ja. ja, wat is er aan de hand? Uh, nou, daar is eigenlijk al, zijn daar al anderhalve maand lang, zijn extreem rechten uh, groepen ...paramilitaire groepen verbonden aan de extreemrechtse partij Jobbik... Uh, die, zijn daar, die, ...die houden daar huis, die, die onderdrukken daar zoals zij dat zelf noemen... ...de zigeunencriminaliteit. Uh, en dat betekent dat ze uh, door het dorp paraderen... Uh, in uniformen, in zwarte kleren, dat ze er grote manifestaties hebben gehouden met, met natie, vlaggen en, en alles erop en eraan. En dat ze dus ook permanent de bewoners, met name de sycheune-bewoners uiteraard, daar lastig vallen, ze dingen toeroepen, ze, ze bedreigen, ze intimideren. Ja. Daar komt het op En dat duurt al zes weken. En, en er is niemand die daar een stokje voor steekt? Nou, uh, eigenlijk te weinig moet je zeggen. De overheid is uh, in, in alles wat ze doet uh, te traag, te laks, te langzaam. En, en, en doet uh, te weinig. Dus uh, een enkele keer uh, grijpt de politie wel in, met name als er veel protest komt vanuit internationale pers of vanuit Brussel zelfs. Dan zie je dat ze eventjes wat doen, maar daarna uh, houdt dat weer op. De politie heeft een soort houding van wij gaan er tussenin staan ja. um, en we houden extreem rechts van die zigeuners gescheiden. Maar en lukt ja, dat? Uh, dat lukt dan dus soms niet. Uh, nee. Dinsdagavond is het volstrekt uit de hand gelopen. Uh, en is er een grote vechtpartij geweest waarbij uh, uiteindelijk vijf gewonden zijn gevallen. Waarvan één ernstig. Ja. En ja, je kunt je wel voorstellen dat die zigeunenbewoners, die zijn echt doodsbang. Uh, hele families zijn al gevlucht, uh, die zijn naar andere dorpen gegaan, die hebben hun huizen achtergelaten. Die zijn gewoon bang voor wat daar gebeurt en dat bouwt zich dan op in zes weken en dat ja. wordt steeds erger. En dan ontplost het een keer, dat is natuurlijk vrij logisch. Ja, maar we hebben het hier over een land dat lid is van de Europese Unie. We hebben het over 2011, dat is het jaar waarin wij leven. En ja. de, de, de beelden zoals jij ze schetst daar in de straten, doen het meest lijken uit de, uh, uit de tijd 1933, Berlijn de SA in de straten. Ja, het zijn associaties die, uh, die wel meer mensen hebben. Uh, uh, dat is triest. Uh, je moet constateren dat er veel racisme is, dat er veel anti gevoelens zijn. Uh, het is zeker zo dat een groot deel van de blanke bevolking van het dorp deze extreemrechtse groepen steunt in wat ze doen. Dat, dat maakt het gecompliceerd. Maar vanochtend, onder veel druk, zie je dat de Fides-regering dan wel wat gaat doen. Vanochtend zei premier Orbán dat, uh, dat het wat hem betreft nu afgelopen is. Na nou, zes weken mag dat ook wel eens. Maar goed, uh, dat nou ja. uh, nou, Er een in de strafwet komen waardoor dit soort groepen makkelijker kunnen worden aangepakt. En hij gaf daarbij toe dat dit eigenlijk al weken geleden had moeten gebeuren. Ja, want dat was inderdaad mijn vraag. Zodra het eerste Zwarthemd zich in de straten begeeft... zou je hem eraf moeten halen, toch? Lijkt me zo. Ja, en, en, en wat de politie natuurlijk zou moeten doen is zeggen... Uh, iedereen die niet in het dorp hoort moet er sowieso al uit. En dan gaan we eens kijken of we met z'n allen de problemen op kunnen lossen. Maar dat is dus tot nu toe niet gebeurd. Het is echt geklungel van de eerste orde. Ja. Op, de, op de eerste plaats en op de tweede plaats ook wel. Uh, de premier heeft een probleem, want zijn aanhang... Uh, zijn kiezers zijn voor een deel ook de kiezers van extreemrechtse partijen. Ja. En hij heeft dus erg veel moeite om, om, om daar een goede lijn te trekken. Hij is erg bang uh, dat deel van zijn aanhang te verliezen. Ja, maar goed, we hebben het hier niet over zomaar een premier en zomaar een Europees land. Ongerij is het op dit moment voorzitter van de Europese Unie. Ja, het, uh, en sterker nog, een van hun, hun hoofdpunten in uh, hun Europese programma is de integratie van de Roma of van de Sigeuners bevorderen en daar een Europees plan voor opstellen. Ja, dus dan dit, kun je één in bedenken dat, is, dat, is, dat dit niet de goede... Ja, precies. Dat is in ieder geval dit niet de goede methode, lijkt me zo. Nee, nee, nee. Het is, ja, aan de ene kant heb je plannen. Die plannen zijn ook helemaal niet slecht. Daar, daar wil ik niks, niks kwaads over zeggen. Nee. Uh, maar tegelijkertijd heb je de dagelijkse situatie in de praktijk in ja. zo'n dorp. Ja. En het is natuurlijk van de gekke dat eigenlijk de overheid zes weken lang die, die Sigeunerbewoners uh, in dat dorp volstrekt in de steek heeft gelaten. En uh, ja, dat, dat tot, tot dit soort uh, kwalijke situaties heeft kunnen komen. En de situatie nu is het alleen maar slechter. De, in het dorp, iedereen is nu bang van iedereen. Ja. Uh, er zijn, zoals ik al zei, inmiddels iets van tien gezinnen gevlucht uit het dorp. Dat is de uh, situatie daar op dit moment. Henk, we moeten het hierbij laten in verband met de tijd. Dankjewel vanuit Hongarije. Straks, dames en heren, tot welke staatsgeheimen... had die voormalige Nederlandse F-16-piloot toegang... die nu wordt beschuldigd van spionage? Naar het nieuws. Koninginnedag 2011.